5 uur. Laten we moeten met het RMS Journaal. In de Portugese hoofdstad Lissabon is vannacht massaal gevierd... dat het land voor het eerst Europees kampioen voetbal is geworden. Overal in de stad werd vreugdevuurwerk afgestoken, muziek gemaakt... en reden auto's toeterend rond. President de Sousa zei op Nationale TV dat dit Portugal op zijn best is. De Portugezen wonnen met 1-0 van gastland Frankrijk. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de verlenging. In Parijs waren er na de nederlaag van Frankrijk wat relletjes. Toen de politie traangas had ingezet, werd het weer rustig. Bij de aanhouding van een groepje jongeren in Rotterdam... heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Agenten kwamen op de jongens af nadat iemand had gezien... dat een van de jongens met een pistool in zijn broekband liep. Toen de groep niet naar de politie luisterde en een van hen naar zijn tas greep... loste een agent het waarschuwingsschot. In de tas werd daarna een nepwapen gevonden. De Verenigde Staten hebben weer een gevangene weten over te plaatsen uit Guantanamo Bay. Een jemenitische gevangene is overgebracht naar een gevangenis in Italië. Nu zitten er nog 78 mensen in de omstreden militaire gevangenis van de VS. Veel gevangenen zitten al jaren vast zonder formele aanklacht of vorm van proces. De VS zoekt in andere landen onderdak voor de overgebleven gedetineerden.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 Het weer de dag begint met zonnige momenten... maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... en kan landinwaarts een bui vallen. Er staat flink wat wind. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het RBS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Z met nu de nacht. op 106.9 FM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 Internet. ZFM You're my me me.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 Dat is dance to a different song. It's a shame that I got to love.